Dit is een boodschap aan de Pakistanse regering dat we nog in leven zijn, zegt een Taliban-woordvoerder. In diverse plaatsen in Noord-Brabant hebben regenbuien vannacht overlast veroorzaakt. In onder Os, Hees, Kaatsheuvel en Rosmalen krijgen de hulpdiensten meldingen van wateroverlast en stormschade. In Kaatsheuvel zijn straten blank komen te staan. In het dorp de Moer raakten bomen ontworteld en bezweken schuttingen en schuurtjes door het noodweer. Ook in België heeft noodweerschade veroorzaakt. In Antwerpen vielen hagelstenen van 5 centimeter doorsneden. Sony heeft in het afgelopen jaar meer spelcomputers verkocht dan Nintendo. Dat is voor het eerst in acht jaar, blijkt uit cijfers van een Japanse zakennieuws site In het voorbije fiscale jaar zijn er in totaal bijna 19 miljoen Playstations van Sony verkocht... tegen ruim 16 miljoen Wii-spelcomputers van Nintendo. De Xbox van Microsoft ging bijna 12 miljoen keer over de toonbank. Afgelopen vrijdag maakte Nintendo bekend dat het Europese hoofdkantoor in Duitsland dichtgaat. Daarbij gaan 130 banen verloren. Het weer, wolken en zon en nog kans op een bui. Later vanochtend wordt het overwegend droog en vanmiddag gaat de zon geregeld schijnen. De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden. En wanneer de zon schijnt wordt het misschien nog wat warmer. Vanavond wordt de warmte verdreven. Er trekken dan enkele zware onweersbuien over het land met kans op hagel en zware windstoten tot 100 km per uur.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 Is zin in CFN. CFN. Met nu de herhaling van Ik Zandvoort op Zaterdag. Had met tauben geweint, war een voodoo-kind, wie een rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria voor mij. Ik starb in deinen armen, bruch um 84. Ik liep die Sonde nie unten.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 as I Dit weekend natuurlijk heel veel Duitse gasten hier in Zalvoort aanwezig. En speciaal voor die Duitse gasten draaien we de eerste... in het en weer van drie uur bij CFM. Jo, de Adel, Tabiel en Lida, jawel. Goedendag. Uh, Goedendag, mijn lieve vrienden. Ja, zo is dat. <laughs> Goedendag. Was uh, KW Machen in de dieses uur? <laughs> dieses <oor laughs> <laughs> Nou <Nah>, ja, <laughs> goed. <laughs> uh, wat gaan we doen? Nou, uh, terwijl uh, de finale van de dames uh, single. Op Rollo-Garo, op het moment staat van beginnen... gaan wij het tweede uur in van Zandvoort op zaterdag. Met wederom een uitgebreide evenementenagenda... zo rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort... dit weekend en de komende dagen. Verder gaan we natuurlijk rond de klok van kwart over drie... weer schakelen met het circuitpark Zandvoort... waar daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en die gaat ons een live verslag doen van de Pinkster Races al daar... Uh, jo van Es houdt voor ons dus de tennisclub Zandvoort in de gaten... want die speelt vandaag de halve finales van het landskampioenschap... in de eredivisie gemengd zondag van de KNLTB... en hij verliet ons bij een stand van 1 tegen 1. Uh, verder hebben we natuurlijk veel muziek. Zandvoort nieuws in het kort... En uh, ja, ik zou zeggen, genoeg muziek en uh, informatie dit, ook dit tweede uur. Dus zo is het Albert-Jan. Ja, en hou het weer even in de gaten, hè. Zo rond een uurtje of vier, dan krijgen we even regen. Beetje regen. Beetje regen, ja, Beetje vijf regen uur is maar niet getred. Precies, om vijf uur is de zon weer terug. Dus blijf lekker in zo'n hangen en genieten uh, van een uh, mooie dag. Een mooie zaterdagmiddag. Met natuurlijk CFM op de achtergrond aan, hè. En hier is uit 87 Starship. En dat is kan een stap als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 Dat was de dus CEO van Stasje bij Nat is kanaal stappen snel, waar het 13 minuten over drie mee werd. op de zaterdagmiddag bij Siën. In vorige uur vertelde het het de aantal auto inbraken in Zandvoort Dat is uh, heftig toegenomen. Dus pas op als je in Zandvoort bent en sluit je auto goed af. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten: 1.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 van de CFM. Doe even lekker mee, hoor. Het is van Pharrell Williams. Je uiteraard uh, ja, zijn succesvolle single, wie maar in de Hipparades blijft staan. Dat was Happy. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan, hè? Ga dan gewoon even naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan luister en kijk je gewoon live mee in de studio van ZFM. Voordat we zo dadelijk weer naar Willem van toe gaan... op het circuitpark Zandvoort, eerst even een ander kort bericht, Albert Jan. Ja, want niet alleen de, de Pinkster Races... een tweedaagse race-evenement op het circuitpark Zandvoort... is er dit weekend ook een tweedaagsevenement... onder de naam Battle of the Coast 2014... De Battle of the Coast is een tweedaags internationaal sub-evenement. En sub moeten moeten moet je nagaan dat je op, op zo'n waveboard staat... en dat met een peddel uh, voortbeweegt. Dit in tweedaags internationaal sub-evenement vindt dus dit weekend in Zandvoort plaats. En uh, je hebt clinics, sprintraces uh, en je hebt natuurlijk ook van allerlei andere... Activiteiten om kennis te maken met dit sub-evenement. En waarvoor moet u dan dit weekend zijn? U bent dit weekend al van harte uitgenodigd bij Beach Club de Spot, strandafgang bijna 23a. En meer informatie kunt u vinden op www.battleofthecoast.nl www.battleofthecoast.nl Een geweldig tweedaags watersportevenement in Zandvoort. Dus voor actie ga je naar de spot hier in Zandvoort. Zometeen gaan wij ook voor actie naar het circuitpark Zandvoort. Naar Wille van deze, maar eerst deze van Wem. Hier is Wake Me Up Before You Go-Go. Een van de vele hits die Wim heeft gescoord. Je wake me up before you go-go. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja. ja. ja. <laughs> het pikse weekend eh, op circuitpark zal voor het Willem van deze is eh, daarbij aanwezig. Op dit moment nog een uh, race gaande daar op circuit, Willem. Er komt helemaal, Rob. De race die uh, nu bezig is, is de ADPCR. En dat is een uh, Porsche club. De grote Porsche Club, die uh, samengevoegd is met de Burando Production Open. We hebben het over een race, nou momenteel wordt er niet gereisd, want ze rijden achter de safety car. Ja, dan gaat het wat langzamer uh, natuurlijk dan wanneer we op volle snelheid in de ronde rijden. Het heeft ermee te maken, uh, een van de auto's is gestrand op een plek uh, ja, waar je toch niet met hoge snelheid uh, langs uh, kan gaan. Zeker niet op het moment dat die auto uh, daar weggehaald moet worden. Vandaar dat de uh, safety car ingezet is. De uh, auto is inmiddels op zijn uh, vrachtwagen getakeld en die wordt teruggebracht naar de pit. Dus ik verwacht dat... Uh, ja, binnen nu en dan 1-2 minuutjes uh, toch nog even gaan racen met deze klasse. Die qua tijd nog uh, 6,5 minuten uh, te gaan hebben. Kijk even naar de stand van zaken in die race. Aan de leiding is het uh, dan uh, Richard Bruitendijk. Die rijdt met een Porsche 944 Turbo. Op de tweede plaats is het uh, Jan van S. in een Porsche 993 GT2. En derde ligt uh, Jack Rosendaal in een Porsche 997 GT3. Hebben we natuurlijk ook de Burando ook uh, open, die in dit veld uh, mee reist. Uh, Daar is aan de leiding uh, Anthony Ashley met een BMW M3. Op de tweede plaats is het uh, Rob Zevers, die, nee, die rijdt in een uh, BMW 325 uh, diesel. En op een uh, vierde plaats, of een derde plaats, vinden we daarin uh, Kevin van Eldik En die is onderweg in een BMW M3 compact. Oké okay, Willem, ja, ik heb trouwens vernomen uit Betrouwbare Bron... dat ze dit weekend op het circuit bezig zijn met iets van een glasvezelkabel. Beetje ingewikkeld verhaal, maar het zou betekenen... dat er op veel plekken op het circuit op dit moment geen beelden beschikbaar zijn. Heb jij daar al wat van gemerkt? Uh, nou, nee, daar heb ik niets van gemerkt. Ik, ik weet niet of dat, dat uh, algemeen een beeld is. Het beeld wat wij in het Media Centrum hebben. dat zijn de. ja, de camerabeelden van de posten, langs de baan, zijn allemaal uh, bewakingscamera's. En die, ja, die uh, werken wel. Oké, okay, oké, okay. dat was even een weetje. Even kijken, hoe is het met de publieke belangstelling, uh, Willem? Nou ja, dat valt uh, reuze mee. Uh, natuurlijk voor een uh, zaterdag en, uh, ook uh, gezien. Ik moet er wel even uh, bij vertellen dat net uh, iedereen die aanwezig was, uh, toch een plekje opzocht uh, met een dak of ergens naar binnen ging. Dus dan weet je wel wat er uh, even aan de hand geweest is. Oh, wat was het al aan het regen, hè? Ja, het had even geregend uh, met. Oké, okay, nou even een buitje om een beetje af te koelen. 26 graden op dit moment in Sanfoort. Dus dan hebben we het allemaal wel eventjes nodig. Willem, we komen straks weer bij je terug. En uh, ja, vorige keer vroeg je hem al aan bij me. Toen heb ik hem ook gedraaid, maar ik heb hem er nog een keer ingezet hoor, in de serieus spelen. Die van tic tac Toe. Waarom? Hey, tot straks Willem. Tot straks. Hoi. Tot straks. Hoi. Tot straks. Hoi. Hoi. Hoi.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 Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer Mit entlächendem Gesicht Dagmiddag bij CFM Zandvoort, je eigen lokale omroep 24 uur per dag bij je natuurlijk. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Joh, dit is heel veel, Elle Clark, dat was Sweet Taste. Ja, vandaag zijn we erbij bij de races op het circuitpark Zandvoort. Zo ook aankomende maandag vanaf 12 uur. En dan beginnen we met CFM Luncht. En dan gaan wij gewoon lekker door tussen 2 en 5, Albert-Jan met Zandvoort op, op maandag. maandag. Tweede <laughs> Pinksterdag live aanwezig bij de races op het circuit. Het is inmiddels één minuut overal vier. Tijd voor de evenementenagenda. Ik ga er gewoon weer even relaxed voor zitten. Het woord is aan jou. Goed, luisteraars. Heb je pen en papier bij de hand? want uh, uh, Zandvoort bruist van de evenementen uh, dit weekend en ook de komend weekend. Maar dat gaat u allemaal horen tijdens deze evenementenoverzicht. Uiteraard, er wordt op dit moment, zoals jij al zei Rob, gereest op het circuitpark Zandvoort. Morgen is een rustdag op het circuit en maandag barst vanaf 9 uur het geweld weer los op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de tweede dag van de Pinkster Races. En zoals gezegd, dit weekend ook uh, uh, een watersportevenement. En dan heb ik het over de Battle of the Coast 2014. Een tweedaagse sub-evenement. En daarvoor moet u zijn bij Beach Club, de spot, strandafgang Benaar 23a te Zandvoort. Vandaag en morgen watersport op in en rondom Zandvoort. Nou, voor de liefhebbers, vanavond is ook Pinkpop. Daar zal u niet zijn ontgaan dat daar de Rolling Stones gaan optreden. Dus wie een kaartje heeft weten te bemachtigen voor dit geweldige popconcert... die gaat vanavond genieten van de Rolling Stones en met nog vele, vele anderen. Zoals Metallica, Stromae en naast de Stones natuurlijk... een geweldige muzikale avond bij Pinkpop. Dan uh, gaan we even uh, naar uh, de Pluspunt Zandvoort, want er is een kleurrijke expositie geopend. Bij Pluspunt is er regelmatig een nieuwe amateurkunst te bewonderen. De maanden juni en juli zijn de diverse werken van cursisten van het open atelier van Mona Meijer Aardigeest te bewonderen. De schilderijen van Aardveer, Mea de Vries, Paula Smit... Carla Hogendijk en Wim van Duin maken van de ontvangstruimte van Pluspunt... een kleurrijk geheel. Uiteraard zijn de schilderijen ook te koop. Bent u enthousiast geworden en wilt u uh, ook een keer schilderen? Dat kan namelijk, want het open atelier is weer van 9 tot en met 9 september tot 16 december. U kunt zich opgeven aan de balie van Pluspunt Zandvoort Vlemingstraat 55... of kijk even op de website www.pluspuntzandvoort.nl.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 Dan is er vandaag, en dan heb ik het over, eh, Laurel en Hardy in de Halterstraat. Een groot WK-feest en uitgifte van de kortingspasjes en verras verrassingspakketten. Dit allemaal natuurlijk in de aanloop van het WK-voetbal... dat op donderdag van start gaat. Dus vanavond een groot WK-feest bij Laurel en Hardy. En de kortingspassen zullen worden uitgegeven. En ook de verrassingspakketten. Zoals gezegd dus, vandaag een eh, maandag eh, races op het eh, circuitpark Zandvoort. Dan zondagmiddag, een heel verrassend uh, concert. En dat begint allemaal om 5 uur. En daarvoor moet u naar, zich spoeden. Naar, uh, die, dus morgenmiddag om 5 uur naar Café 4 in de Haltestraat. Want daar treedt namelijk Trio Mani op. Edith Piaf, Jacques Brel, Ramsey Van de Franse chanson naar het Nederlandse lied. Met af en toe een vleugje Engels. Geniet, luister en zing mee met dit verrassende trio. Trio Mani, morgen vanaf 5 uur Café 4 in de Haltestraat. En dan is het op 8 juni ook weer tijd voor Zandvoort Alive. Voel je het warme zand al tussen de tenen... terwijl je een heerlijk vers gemalen mojito opslurpt? Heel goed, Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor twee stranddagen... die je in ieder geval alvast in de agenda kunt zetten. De, uh, je geld kan je in zak houden, want de toegang is gratis. En wij hebben we het dan over? Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee, Boulevard Bernard 14 en 15. Een geweldig muzikaal festival. Uh, en het begint allemaal om 8 juni van 4 uur. En de einde zal rond de middernacht zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortlive.nl. www.zandvoortlive.nl. Swingen op het strand. Dan hebben we uh, het over 9 juni, want dan is er een Zandvoort Open Golf Surf wedstrijd. Uh, en dat is dus, ze hebben uh, mooie prijzen en, en het is een surfdag vol actie. En daarvoor moet u zijn bij Skyline, de Australian Beach Bar, strandafgang de Vauvage 13. Uh, dat, als u mee zou willen doen, kost dat 10 euro voor lenen en 20 euro voor niet lenen. En allemaal op 9 juni. Zandvoort Open Golf Surf wedstrijd.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 En lopen door tot 4 uur in de middag. De buitenspeeldag in Zandvoort Noord op woensdag 11 juni vanaf 1 uur. En eh, zoals het nu te doen gebruikelijk, de tweede woensdag van iedere maand is de tijd bij CFM voor CFM Jong Zandvoort.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 Ook voor de samenstelling van het programma is Thomas verantwoordelijk. Nogmaals, ZFM Jong Zandvoort is iedere tweede woensdag van de maand te beluisteren... tussen 4 en 6 uur op ZFM Radio. Luister dan gezellig mee. Gaan we naar 12 juni, dan hebben we het over Ayuma Summer Sessions... First Edition Live Music. Verschillende gastmuzikanten komen live performen. Latin jazz tunes with dance elements, zoals het persbericht luidt. En dan hebben we het over strandpaviljoen Ayuma, strandafgang Zuiderduin 2. En dat begint allemaal om 8 uur s'avonds en het einde zal rond middernacht zijn. U bent van harte welkom op 12 juni bij Ayuma Summer Sessions. Dan gaan we naar het uh, Zandvoorts Museum, want dan, uh, er is weer een keramiek expo. Van vrijdag 13 juni tot en met zondag 13 juli uh, exposeren 16 beeldende kunstenaars in het Zandvoorts Museum. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal werken met het materiaal keramiek. Het is een gevarieerde kleurrijke tentoonstelling waarin de vele mogelijkheden van keramiek te zien zullen zijn. Er zal figuratief, abstract, monumentaal, klein, verfijnd, grof, speels en strak werk worden vertoond. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum vanaf 13 juni. En uh, uh, meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl en we waren trouwens vorige week in het museum. Het is erg mooi geworden en momenteel hangen daar de diverse foto's van diverse fotografen van de Zandvoort. Die elk Zandvoort op hun eigen manier hebben vastgelegd op de gevoelige plaat. Een aanrader om daar ook even naar te gaan kijken. Dan gaan we door naar Theo Hilbers' vismaaltijd. Op vrijdag 13 juni gaan ze weer lekker smullen op het gezellige gasthuisplein. Vanaf 6 uur wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd. De maaltijd zal worden verzorgd door kroonvis, hoe else. En door leden van de volkorenvereniging De Wurf worden geserveerd. Het nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970... en werd door doorweilen Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het gasthuisplein georganiseerd. Dit jaar zal zijn zoon Edwin... Erwin Hilbers het stokje voor de vierde keer overnemen... en samen met Kroonvis, het Wapen van Zandvoort en de Wurf... er weer een gezellig evenement van maken. Allemaal op het Gasthuisplein. En dat is op 13 juni en het begint om 6 uur. En uh, er zijn nog kaarten, slechts een aantal kaarten... zijn er te verkrijgen. Theo Hilbers, vismaaltijd op 13 juni vanaf 6 uur op het Gasthuisplein. En de Haringhappers gaan voor aanschaf van strand- en zeewaardige superrolstoel. En dan heb ik het over Talassa. Op zaterdag 14 juni vindt bij Standpavioen Talassa te Zandvoort voor de tiende maal het jaarlijks verstijgen Haringhappen plaats. Dat inmiddels is uitgegroeid tot het regionale evenement op visgebied. Hoogtepunt is de presentatie door Huig Molenaar en zijn al even deskundige zoon Bram. Zij tonen dagverse vis en vertellen daarbij allerlei wetenswaardigheden... over de producten van de Noordzee, hun hofleverancier. Het is eigenlijk uniek aan schouwelijk onderwijs. Daarna kan iedereen die een toegangskaart gekocht heeft... genieten van de Hollandse nieuwe. Natuurlijk vers van het mes met een glaasje korenwijn. Voor overconsumpties zijn muntjes te koop. Dat hebben we allemaal over strand, uh, tent Dalassa, strandafgang Bernard nummertje 18... En meer informatie kunt u vinden op wwwtelassa 18nl wwwtelassa 18nl Dat natuurlijk allemaal op 14 juni vanaf 2 uur. Dan is er op een drive-in beach event op zaterdag 14 juni georganiseerd Pet i5 Star IDC Drive Resort Cuba Republic in Zandvoort aan Zee het spectaculaire Dive in the Beach evenement. Tijdens deze veelzijdige dag kunnen beginnende en ervaren duikers kennismaken met onder andere Discover Scuba Sidemount Diving, Rebreath Diving, feed Diving, Pro Opleidingen en Noordzee RIP duiken. Er zullen presentaties en workshops in het zwembad gegeven worden. Daarnaast varen we ook met de RIP de Noordzee op. Dat is, alles, dat is allemaal op 14 juni. En ook op 14 juni is het tijd voor In The Cloud Festival. En dan heb ik het over het circuitpark Zandvoort. Op zaterdag 14 juni begin... Brengen klik en de Val samen, het Hey, Star Stalker, Event Garden en Deep House database in de Ground Festival. Kunt u het nog volgen aan de kust in Zandvoort? Op het roemruchtige circuitpark schieten de organisaties het, hun publiek de wolken in met een geraffineerde selectie aan topartiesten. En het klik-evenement is dus op 14 juni op het circuitpark Zandvoort. Dan hebben we het, het circuitpark Zandvoort organiseerd nog veel meer. Want volgende week is het ook weer tijd voor de Benelux Open Races. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubraceseries op het circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers uit de VW Fun Club. De VW Fun Club bestaat uit verschillende wedstrijden op circuits België, Frankrijk en zelfs Engeland. Het evenement op Zandvoort vormt een Benelux-meeting... met een endurance race voor de VW Fun Cup. Daarnaast zijn er wedstrijden van andere series uit de Benelux. De toegang is gratis. U kunt uw auto daar ook parkeren, maar dat kost 10 euro. Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat 14 en 15 juni. Meer informatie over dit Benelux Open Races uh, evenement... kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl dan gaan we naar ook 15 juni. Dan is het tijd voor de kunst- en de boekenmarkt. De antiquarische boeken en kunstmarkten in Zandvoort aan zee. Op het Battesplein, naast de sponsor, het Holland Casino, zal zondag 15 en 29 juni van alles te zien en te koop zijn. Van 10 uur s morgens tot 5 uur. Smiddags. Uit heel Nederland komen de antiquaren naar Zandvoort om hun mooie boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Welke dag hebben we het dan? 15 juni. en Het is begint s morgens om 11 uur en duurt tot 5 uur op het Badhuisplein. De kunst- en boekenmarkt op 15 juni. Dan het grote culinaire evenement van Zandvoort zit er ook weer aan te komen. Het gezelligste even culinaire evenement van Zandvoort aan Zee. Lekker eten op het gasthuisplein met keuzes uit meer dan 11 restaurants en diverse kleine gerechten voor maximaal 6 scharrekoppen. En 1 scharrekop staat voor 1 euro. Gasthuisplein. Uh, Culinair Zandvoort, drie dagen uh, feest. En dan is het, uh, meer informatie kunt u vinden op wwwculinair zandvoortnl www.culinaire-zandvoort.nl Tot zover. Oké, okay, tot zover de evenmiddag en dan gaan we meteen over naar Jafres. Jop Ja, er zijn veranderingen in de, in de strijd in de halve finales. Met name Zandvoort. Um, Kotvries voor heeft niet van Jannik Mertens kunnen winnen. Die verliest met 6-2 en 6-3. Christophe Vliegen is nog bezig. Maar ik heb wel een. een, een um, ja. Een rotte mededeling voor de landskampioen. Voor de lobbelaar. Dat speelt bij hun thuis. Uh, Matteo Middelkoop. Een van hun. Uh, ja. Uh, steunpilaren bij de heren. Die heeft na de eerste set tegen Nick van der Meer op moeten geven. Wat het precies in de hand is, weet ik niet. Maar in ieder geval staat uh, Alta. Daar, de, de nummer 4 op de op de eindlijst. Die staat daar met 2-1 voor. En dan hebben we nog bij de heren daar spelen. Jesse Hoetakalung, ook een international zeg maar. En die speelt tegen meubels. Daar weet ik nog niks van. De dus Stamford staat met 2-1 achter en Alta staat met 2-1 voor. Oh. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En uh, ja, zodra er weer uh, meer nieuws is, dan we het graag van je Joop. Ja, zeker, dat gaan we absoluut doen. Oké, okay. en uh, wij gaan door met de muziek. Hier is de nieuwe single van Michael Jackson, jawel, samen met Justin Timberlake. vechten de sound van Michael Jackson tezamen met Justin Timberlake. Die we met de Love Never Felt So Good. FM, Race Radio, Pit Report. Ik even het knopje indrukken. En daar is Willem van deze wereld. Circuit Park, Zandvoort. Hoe is het daar, Willem? Ja, gezellig en uh, leuke racers. Juist hebben we uiteraard uh, de finish gehad van de ADPCR uh, Buurambo production open. De uh, winnaar daar uh, algeheuvels voor uh, de Richard Buitendijk in die Porsche 944 Turbo. Met op de tweede plaats uh, Jack Rosendaal en derde Jan van Eft. In de BBO was de winnaar, uh, was dan... Uh, Anthony Ashley uh, die woont voor uh, Rob Zevers en uh, met op een derde plaats uh, hadden we daar uh, Kevin van der Eldik. Uh, die overwinning van uh Anthony Ashley, uh, ja, die is op uh, onderinvestigation, dus het kan zijn dat hij uh, zijn uh, mooie overwinning kwijt gaat raken, maar vooralsnog is daar uh, niets uh, bekend over. Inmiddels zijn we alweer bezig met de volgende race, ook een race over een half uur, en dat is de DMW, BMW challenge. Het is een uh, Duitse klasse, en uh, ja, de naam zit al in de titel opgesloten, BMW, allemaal uh, BMW's, en allemaal de Duitse Leut, uh, ook nog eens een keer. We uh, hebben daar een veel uh, eens het vechten om de koppositie. Die strijd gaat tussen Bernd Kleeschulte en Marcus Haurie... ...en die ja, wisselen constant van leiderspositie. Dus het is wel leuk om te zien. Een race over 30 minuten, zei ik al. Inmiddels zitten er alweer een minuut of acht op van die race... ...dus 22 minuten te gaan nog voor die BMW's. Oké, okay, en uh, als ik het programma bekijk... ...dan liggen we wat achter op het programma. Meestal korter ze dan races in, maar dat is vandaag niet aan de orde... Nee, is vandaag niet in de orde, denk ik. Het blijft lang uh, genoeg licht uh, zat, dus uh, nee, daar maak ik ons helemaal geen zorgen over. Uh, dat uh, gaat wel door. We krijgen hierna nog uh, de Ferrari uh, Europe Challenge, dan hebben we ook nog de Mazda Cup en uiteindelijk uh, sluiten we vandaag af uh, met de Lotus uh, Cup. Oké, okay, dan nou morgen een uh, rustdag en dan uh, maandagmorgen gaan ze weer uh, vroeg beginnen. Ja, maandag uh, begint het uh, programma al vroeg. Uh, de eerste races uh, die vinden maandag al plaats om minder, nou, dat valt er reuze mee, 9 uur is dat. Maar uh, uh, gestart wordt maandag is, uh, met die uh, Polen die hier uh, met de Kia Picanto's uh, rijden. En die hebben ze uh, vroeg gezet uh, om 9 uur en uh, later op de dag uh, om half drie uh, rijden ze dan een uh, tweede race. Nou, mochten ze uh, ochtends uh, wat schade rijden. Dan het is nog tijd om dat middags weer van te gaan. Oké okay, Willem, bedankt voor zover. En we komen straks nog even uitgebreid weer bij jou terug. Hier is goed, tot zo. Tot zo, dat was Willem vanaf Circuit Park zo voort. Zodra ik naar het volgende plaatje. Dan gaan we weer terug naar Rio van Esselt, hij heeft nog meer tennisnieuws voor ons. En die volgende plaat die is van Doe maar, hier is Is Dit Alles. maar en is niet alles wat er is. We gaan weer naar Joop Fres. Want Joop, jij hebt nog meer tennisnieuws voor ons. Ja, en dat is voor Zandvoort er een goed nieuws erop. Kijk. Want uh, de belg Christophe Frieger in dienst van Zandvoort. Spaart de Italiaan in dienst van Laimonius. Uh, Simone van, Jozo, van Jozi moet ik zeggen. Met uh, 6-7. En die heeft heel lang geduurd, die eerste set. Daarom duurt het even voordat hij partij klaar was. Maar hij heeft even uh, in die tweede set uh, de, de Italiaan op zijn nummer gezet. En die wint hij met uh, 6-2. En ja, nu gaat het dus naar de naar dubbels toe. Het uh, Zandvoortse damesdubbel. Is heel erg sterk. Dat hebben we al, het, we al een paar keer gemerkt. En uh, ja, dan ligt het eraan of we g uh, en Vliegen hun dag hebben. Het ziet er in ieder geval weer beter uit dan een uh, kwartiertje geleden voor zon. 2-2 en Glamour Oké, okay, goed nieuws dus, uh, Joop Fres. Dankjewel voor het moment. En als er straks weer nieuws is, dan horen we het uiteraard weer van Joop Fres. Is dit alles Is dit alles? Is dit alles? Oh. Ja, is dit alles? Nee, nee, nee, nee, nee. Is dit, alles? Nee, nee, nee, nee, nee. Alles. Is dit Zo, konden we alles? toch nog een uh, stukje oh. meenemen, hè? Achter Jovenes Avenue's van Doe maar. En is dit alles wat er is? Tot zover uur twee van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het er weer van vier uur. sraalbert albertjan en ik er nog een uur lang. Met onder meer het gedicht van de week, het dier van de week. Wat zit je te kijken? Uh, en uh, ja, nee, onze weerman komt weer binnen. Onze weerman komt weer binnen. En, en, kan, dat kan nooit goed, uh, goed uh, dan, dan krijgt u zijn. waarschijnlijk nieuws over het weer. Nou, dat ja. horen we zometeen wel van. Uiteraard Lex van van horen, want daar hebben we het over. De man achter, meteopagina.nl. Graag tot zo.